Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Een agent die eerder werd veroordeeld voor racisme... wordt leidinggevende bij de vreemdelingenpolitie. Dat bevestigt de politie na een bericht in het AD. De krant schreef dat de agent drie jaar geleden in functie een zwarte man uitschold. Dat zou zijn gebeurd na een melding van geluidsoverlast in Dordrecht. Er ontstond een vechtpartij waarbij de agent het N-woord had gebruikt. De politieman werd daarvoor veroordeeld tot een boete van 250 euro. Waarom nu besloten is dat hij leiding gaat geven bij de vreemdelingenpolitie... wil de politie niet zeggen. Op de eerste dag dat boeren bij een informatiepunt kunnen zien... of zij te veel stikstof uitstoten, liep het nog niet storm. Gisteren ging de site online waarmee boeren kunnen controleren... of ze voor een uitkoopregeling in aanmerking komen. Bij een speciale hulplijn kwamen 30 telefoontjes binnen. Mensen wilden onder meer weten hoe de overheid de stikstofuitstoot berekent. Ook waren er vragen over de begeleiders die de overheid beschikbaar stelt om boeren te adviseren. Die adviseurs moeten boeren het gehele traject van de uitkoopregeling bijstaan. Oud-president Donald Trump is geland in Miami, waar hij vandaag naar de rechtbank moet. Trump wordt verdacht van het achterhouden van geheime documenten... het tegenwerken van een strafrechtelijk onderzoek en het afleggen van een valse verklaring... Volgens de oud-president is hij slachtoffer van een heksenjacht, bedoeld om zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2024 tegen te werken. De speciale aanklager die hem voor de rechter sleept is ontspoord, zegt Trump. In Italië zijn twee klimaatactivisten beboet die zich in Rome vastplakten aan een van de beroemdste beeldengroepen uit de oud-Griekse beeldhouwkunst. Ze moeten beide een schadevergoeding betalen van bijna 30.000 euro en krijgen ook een voorwaardelijke gevangenisstraf. De twee zijn lid van Ultima Generazione. Die actiegroep kleurde vorige maand de Trevi-fontein in Rome zwart door er houtskool in te gooien. Het weer, het is helder en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag met 26 tot 30 graden.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 We're not. joys and rock the world Along with all the teary eyes You know there's gonna come a lot of work No one ever sees a thing Another child is missing a headline scene. Try trying to figure it out But the pain only makes me walk away Well, the police don't have a clue Joey's parents don't know what to do What kind of person would harm a kid Some day they're gonna pay for what they did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 comes to speak to me, I freeze immediately, cause what she said sounds so unreal. Hello. Oh. in de valplaats. Hokken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 Je blauwe dag, blauwe dag. Deze seconde laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaan. Love until the morning comes Tongue your accent, come in a section with me.